De eerste Grapperhaus zegt dat de diensten die twee terreurverdachten uit Soetermeer hebben opgepakt, zeer adequaat hebben gehandeld. Volgens Grapperhaus moet de maatschappij alert blijven, maar zegt hij, we moeten ook gewoon ons leven blijven leven. Bij de twee terreurverdachten zijn geen explosieven aangetroffen. Gif in de rook van sigaretten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door toegevoegde suikers, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook stoffen die voorkomen dat de tabak uitdroogt verhogen de giftigheid. De RIVM vindt dat er regels moeten komen voor zulke toevoegingen in sigaretten. De oude vergaderzaal van de Tweede Kamer wordt tijdelijk opnieuw ingericht. Daar komen weer groene bankjes, zodat kamerleden er weer kunnen vergaderen. De grote zaal die nu wordt gebruikt moet dicht vanwege de renovatie van het Binnenhof. De oude zaal wordt sinds 1992 gebruikt voor recepties en persconferenties... De Tweede Kamer noemt de oude vergaderzaal... van grote historische en staatkundige betekenis. Dan nog het weer. Vanavond bewolkt en mizerig. Minimumtemperatuur 10 graden. Vannacht en morgenochtend meer regen en vrij veel wind. Smiddags tijdelijk wat droger en ook morgen is het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist...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 Luisteraars, welkom bij een Peaceful Radio Show 1361 hier op Zieve Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuw muziekprogramma. Uh, excuse voor mijn stem, het is uh, echt vreselijk hopeloos. Maar ja, tijd van het jaar, hè? Dan gaan we weer grieperig worden, enzovoorts, enzovoorts. En uh, als je wat ouder bent, dan ben je ook gelijk weer uh, de klos. Maar over tot de dag van vandaag. De muziek, nieuwe albums in het, deze Peaceful Radio Show 1361. Do You Love, zo is, heet de titel van dit overigens Russische album. Ja, van drie dames, Jo. En zo spreek ik het maar even uit. En, en ze hebben het toch wel Engelstalig geheel van gemaakt. Zo als je bijvoorbeeld kijkt naar de track Once Time on a High Hill. Nou, zo gaat dat dan. Even kijken, het volgende het album wat erna komt is van Antoine en Jean-Luc. Um, en dat album heet La Suite au Geles. En dat komt uit het, de stal van François Couture uit Canada. Ja, Quebec, Quebec, Canada. Daar staat zijn studio. Andere werkjes, we gaan diep in de tijd... Um, dan hebben we het over... Uh, Enia komt een paar keer langs in deze twee uur. En even kijken. En, nou, dat hebben we het eigenlijk wel weer gehad. De playlist en dit programma kan je terugluisteren en teruglezen op peacefulradio.info. Veel luisterplezier.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 Mm-mm. -hmm.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 dot com One of the artists of Peaceful Radio, please visit my website www.anayamusic.com. Bye!